De gemeente Utrecht doet onderzoek naar twee locaties waar islamitische jongeren na schooltijd worden opgevangen en blijven slapen. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de VVD. De partij was bezorgd na mediaberichten dat in verschillende steden internaten zijn waar islamitische kinderen in slecht onderhouden brandgevaarlijke internaten wonen. De twee gebouwen in Utrecht bieden plaats aan in totaal zo'n 60 jongeren. Voor overnachting hebben ze geen vergunning, zegt de gemeente. De gebouwen zijn wel onlangs nog brandveilig eindelijk verklaard.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 De advocaat werd vorige maand voor het leven geruarieerd omdat hij het aanzien van de advocatuur zou hebben geschaad. Moskowitz is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan. De brand in een sociale werkplaats gisteren in Duitsland... is veroorzaakt door een defecte gaskachel, dat zegt het Openbaar Ministerie. Bij de brand in het zuiden van Duitsland kwamen veertien mensen om. Bijna allemaal mensen met een verstandelijke beperking. Volgens het Duitse OM stroomde er gas uit de kachel, waarna een explosie volgde. Waardoor er gas uit de kachel kon stromen is niet duidelijk.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 Het weer wisselend bewolkt en in het noordwesten kans op een bui. Tijdens opklaringen kan mist ontstaan en het koelt dan af tot rond het vriespunt. Morgen overdag wolkenvelden, maar ook zon, middagtemperatuur rond 8 graden. Richting het weekend wordt het kouder met kans op vorst in de nacht. Dit was het NOS Journaal. Voor haar echtscheidingsroman Weg kreeg Minkedouwers na de Opzij Literatuurprijs nu ook de Arabijnsprijs voor Literatuur. Dat kan geen toeval meer zijn.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Mieke van der Weij. Herkent u het? Zondag overleed Simeon ten Holt. Dat kanto ostinato populair was, wist ik... Maar toch was ik verbaasd in een platenzaak een speeldoosje aan te treffen met Kanto. Het klinkt misschien wat blikkerig, maar zo kun je het wel altijd horen. Welkom bij het Oog op Morgen op deze dinsdag. Zometeen twee verse financiële woordvoerders van de SP en het CDA. Wat vinden zij van het nieuwe besluit in zaken Griekenland? En morgen begint de zaak tegen Julio Poch krijgt hij daar in Argentinië wel een eerlijk proces, is de vraag. En als u straks naar de film De Hobbit gaat... ziet u werk van een Nederlandse make-up-artist. Hoe maak je dwerggezichten en hobbitvoeten? Het is de specialiteit van Rogier Samuels van Studio Unreal. En zometeen dan komt hij hier, echt. En ook spreek ik Ad Melker straks nog even... want die is weer bij de PvdA in dienst genomen. Om vijf voor twaalf het woord sorry bij Mark Rutte vliegt het wel heel makkelijk zijn mond uit. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 27 november. Even voor de duidelijkheid. Geen cent meer naar Griekenland. Zo is het. Als beloftes werkelijk schuld maken, dan heeft premier Rutte binnenkort zelf een hulppakket nodig. Eerst was er de buiging op de hypotheekaftrek, toen het door de knieën gaan op belastingverhoging en nu gaat er toch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 70 miljoen per jaar, zegt minister van Financiën Dijsselbloem. En dat voor de komende 14 jaar. De oppositie had niet lang nodig om die cijfers er bij de premier in te wrijven. Voor de verkiezingen nee zeggen en zodra de verkiezingen voorbij zijn ja zeggen... dan vind ik dat je zelf niet zomaar in de spiegel meer kan aankijken. Ja, dat is weer een verkiezingsbelofte van Rutte die wordt uh, gebroken. Het is dus, uh, niet zozeer Marx Rutte, maar Marcos Rutte, de nieuwe premier van Griekenland. Daar kan hij beter naartoe. Ik denk dat hij daar met meer gejuich zal worden ontvangen dan hier in Nederland. Nu heeft Mark Rutte al eerder aangetoond dat hij fouten ruiterlijk kan toegeven. En ook dit keer trok hij het boetekleed aan. Dat deel van de belofte wat betrof, er gaat überhaupt geen cent mee, dat kan ik niet handhaven. Dat is gisteren in de concessie uh, gedaan. Hulp kwam uit de hoek van zijn nieuwe politieke vriend Diederik Samsom. De PvdA-leider wilde best uitleggen waarom de coalitiepartner terug moest keren op zijn schreden. We zijn net zo boos over, uh, als iedereen over hoe het zo gelopen is. Maar aan boosheid heb je niks. Aan anderen de schuld geven heb je ook niks. Je moet het probleem oplossen. Maar die oplossing lijkt nog ver weg. En een nieuwe gebroken belofte ligt op de loer. Want er gaan steeds meer stemmen op om een groot deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Alleen zo zou het land uit de crisis kunnen komen. Dat zou betekenen dat Nederland niet alleen de rente op de leningen niet krijgt... maar ook een groot deel van de lening zelf verliest... Minister Dijsselbloem is degene die zich dit keer op glad ijs begeeft. Als je elkaar geld leent, dan betaal je dat terug. Dat vertrouwen moet overeind blijven. Dat wordt echt te makkelijk overgesproken. Zoals we aan het begin van dit overzicht hoorden... is het 27 november en geen 25 januari. Toch staat het tagrier... Het plein in Egypte weer vol en wordt er gevochten in de straten van Cairo. President Mohamed Morsi heeft zich de woede van de seculiere Egyptenaren op de hals gehaald... door zichzelf per decreet machtiger te maken dan Hosni Mubarak ooit was. Daartegen gaan zelfs moeders en dochters de straat op. Maar het is niet alleen het decreet dat mensen tot demonstreren brengt. De economische situatie in Egypte is niet om over naar huis te schrijven en de revolutie van begin dit jaar heeft daar geen verandering in gebracht. All things steeds the same or even worse. De partij van Morsi, de moslimbroederschap, bagatelliseert de rellen en protesten. Volgens hen wegen de tienduizenden demonstranten niet op... tegen de miljoenen moslimbroeders die de president nog steeds van harte steunen. Yasser Arafat leeft nog steeds in de harten van de Palestijnen. Maar zijn lichaam ligt toch echt in een mausoleum in Ramallah. Dat werd vandaag nog eens bewezen. Een onderzoeksteam van Fransen, Zwitsers en Russen... heeft het lichaam opgegraven en monsters genomen... Het vermoeden is namelijk dat Arafat niet gestorven is aan een beroerte... maar dat hij is vergiftigd. De Palestijnse commissie die de dood onderzoekt... is al overtuigd dat Israël erachter zat. Op de kleding van Arafat is polonium aangetroffen. Hetzelfde gif dat de Russische geheimagent Litvinenko vitaal werd. Op verzoek van de Franse justitie werd het graf geopend. En de vraag is nu... Wat troffen ze aan? The state of the body is exactly what you expect to find in somebody who has been buried for eight years. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De krant vanmorgen, Mariel Hageman. Burgemeester van der Laan wil Amsterdammers die hun buren treiteren, in caravan stoppen. Hij zoekt naar een locatie voor een soort mini-ASO dorpje, waar de treiteraars een half jaar scherp in de gaten worden gehouden door de politie en de gemeente. Valt lezen in spits. Het is onderdeel van een aanpak waarmee Van der Laan een einde wil maken aan de situatie dat slachtoffers van burenoverlast moeten verhuizen. Hij vindt dat de omgekeerde wereld en wil dat de pestkoppen zelf uit beeld verdwijnen. De burgemeester zoekt ook naar mogelijkheden eigenaren van een koopwoning uit hun huis te zetten als ze treiteraars zijn. Bij een deel van de Tweede en de Eerste Kamer en bij ambtenaren is bezorgdheid over de machtsconcentratie op het ministerie van Veiligheid en Justitie van Ivo Opstelten. Dat ministerie lijkt steeds meer bevoegdheden naar zich toe te trekken... ten koste van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Ronald Plasterk. Veel zware dossiers zijn volgens de Volkskrant... de afgelopen jaren naar justitie verhuisd. En sinds het aantreden van het kabinet Rutte II... vallen ook immigratie en asiel onder dat departement. In de vroegere verhoudingen waren beide departementen gelijkwaardig... vanuit het idee van de scheiding der machten, zegt D66-Kamerlid Gerard Schouw. Justitie en Binnenlandse Zaken controleerden elkaar... Maar schouw vraagt zich in de krant af wat er van de controle overblijft als alle verantwoordelijkheden zich concentreren op één departement. In Nederland heeft een eerste gemeente zich Gentech vrij verklaard. Nijmegen staat niet toe dat er binnen de grenzen genetisch veranderde landbouwproducten worden geteeld. Dat is nu vastgelegd in een bestemmingsplan. Morgen viert Nijmegen een feestje, schrijft Trouw. Niet dat de inwoners van Nijmegen iets zullen merken van die gentech-vrij verklaring. Er wordt niet aan supermarkten gevraagd om bepaalde levensmiddelen van het schap te halen. Nijmegen heeft ook maar een klein stukje landbouwgrond in de ooipolder. En daar is een biologische boer actief. De wethouder zegt in Trouw dat het vooral de bedoeling is om een boodschap af te geven. Zijn stad vindt genetisch veranderde voeding ongewenst. Die stap vindt inmiddels navolging. Friesland en Culemborg zijn ook bezig om wettelijk te laten vastleggen dat ze gentech-vrij zijn. Crisis? Hoezo crisis? Wie komende zomer nog betaalbaar op vakantie wil, moet snel zijn. Volgens Spits zijn de grote tour-operators al een kwart van hun aanbod kwijt. En dat is maanden eerder dan anders. De tour-operators zeggen dat consumenten noodgedwongen zijn overgegaan op vroegboeken, omdat ze dan veel korting kunnen krijgen. Maar uit het verhaal in Spits blijkt ook dat een groot deel van het aanbod al verkocht is... door het krappe inkoopbeleid van de reisorganisaties. De kranten mogen het al moeilijk hebben. In januari komt er een nieuwe titel bij. Dan verschijnt een Poolse krant met de naam Popolskoe, wat in het Pools betekent. De krant krijgt een oplage van 40.000 en verschijnt eens in de twee weken. In het Nederlands Dagblad zegt de initiatiefnemer dat de krant zich richt op Polen die willen integreren in Nederland... De krant wordt wel volledig in het Pools geschreven... maar probeert de Nederlandse en Poolse cultuur met elkaar te verbinden. Als voorbeeld noemt de initiatiefnemer de rubriek Nederpool. Daarin komen bekende Polen en bekende Nederlanders aan het woord. Voor de eerste aflevering kunnen de Poolse lezers uitkijken... naar interviews met de Nederlands-Poolse rapper Mr. Polska... en zanger Jan Smit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen...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 Milo was dit. Eigenlijk heet hij Jonathan van der Broek. Hij komt uit België. Het nummer heette You Don't Know. Goedenavond, Ad Melkert. Goedenavond. U keert uh, terug bij de Partij van de Arbeid. Gefeliciteerd. Wat gaat u doen? Nou ja, ik, ik, was, ik was bij de Partij van de Arbeid ge, gebleven. Uh, trouw mijn contributie betaald. Maar nu ga ik, ben ik gevraagd om een commissie voor te zitten die zich moet bezighouden met um, langere termijn ideeën over hoe uit de, de zware crisis te komen, de economische crisis, de werkgelegenheidscrisis. Ook kijken naar het milieu, naar de pensioenen. In feite je bezighouden met de vraag van de onzekerheid waar heel veel mensen mee zitten. Het gebrek aan vertrouwen in, in de toekomst. Uh, allerlei hele fundamentele vragen die nu echt onder ogen moeten worden gezien. En Ik vind het heel goed dat de partij daar ook ruimte voor heeft gecreëerd. Ja, er staat uh, in de NRC dat u voorzitter wordt van een commissie... die linkse oplossingen moet bedenken. Nou ja, dat hoort bij de Partij van de Arbeid <laughs> om op die manier ernaar te kijken. Ja. Uh, die liggen niet voor het oprapen. En dat geldt ook uh, voor rechtse oplossingen. Ja, kunt u eens een, een concreet voorbeeld geven van, van een oplossing waar u aan denkt... U vraagt mij nog voordat de commissie ja. van start is gegaan... om vast aan te geven wat de conclusies zijn. Nou ja, een richting het misschien. Het. Nou, de, de richting, daar kunt u van op aan. De richting is hoe je bijvoorbeeld volledige werkgelegenheid... niet alleen als een utopie kunt zien... maar wat voor instrumenten er zijn om daar veel dichterbij te komen... dan vandaag de dag. Dat vind ik zelf een van de allerbelangrijkste opdrachten... voor deze commissie. Komt u terug naar Nederland... Ik ben regelmatig in Nederland, maar ik ben vooral internationaal bezig. In Amerika, in Europa, ook in het Midden-Oosten. En uh, dat bevalt me zeer. En het is ook een, eigenlijk een hele goede basis om met Nederlandse problemen bezig te zijn. Maar zeker ook te weten dat uh, Nederland niet alleen staat en dat je het ook in een bredere Europese en soms ook mondiale verband. Moet ja. Dus die afstand is juist wel prettig. Uh, u, u hebt de afgelopen jaren gewerkt bij de Wereldbank, de Verenigde Naties. Uw laatste functie was VN-gezant in Bagdad. Wat doet u op dit moment eigenlijk? Nou, ik, ik, op dit moment adviseer ik. Uh, ik ben met, uh, in contact met uh, think tanks, ook in uh, Washington, uh, in het Midden-Oosten... Uh, in Europa, bedrijven, organisaties. Uh, uh, dus dat doe ik op dit moment. Ja. Heeft u de Nederlandse politiek gemist? Uh, ik volg de Nederlandse politiek van zeer nabij. Ik heb mijn stem ook uitgebracht bij de laatste verkiezingen. En dat heeft, uh, geloof ik, nog geholpen ook. Dus, uh, nee, maar dat, ik bedoel uh, om er deel van uit te, te maken natuurlijk. Ah, oké. Okay, dat is een hele andere vraag. Nee, ik ben internationaal bezig. En ik, uh, ik, ik, ik, ik steun ook uh, heel graag de mensen die nu verantwoordelijkheid uh, dragen. Ook in en vanuit de Partij van de Arbeid. En uh, dat is... Uh, ieder, ieder moet zo zijn plaats kennen. Hè? Ja. Wanneer moet uw commissie klaar zijn? Uh, de bedoeling is om uh, dat rapport uit te brengen aan het Partij van de Arbeidscongres uh, begin uh, 2014. Dat betekent dat de commissie een rapport uh, ook ter discussie uh, de partij instuurt rondom de zomer. Ja, we gaan zo meteen uh, verder spreken over uh, Griekenland. Nederland en de rest van de EU blijven dat land de komende jaren financieel steunen. ...heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze financiële positie. Neemt u dat ook mee in uw rapport? Ik denk niet dat we op die manier gaan kijken... naar ...of uh, uit, aan het eind van de rit uh, de kast klopt. Dat is de verantwoordelijkheid voor de minister van Financiën en voor het kabinet. Uh, wel is het natuurlijk van belang om te zien hoe Griekenland en de problemen... ...en ook andere landen in de Europese Unie... ...hoe dat zich verhoudt tot de kansen en mogelijkheden van Nederland en vice versa... Want Nederland is deel van Europa en onze aanbevelingen die zullen ongetwijfeld ook uh, heel erg een uh, zwaar uh, Europees accent uh, krijgen. Omdat dat de wereld is waarin we leven. Goed, ik wens u veel uh, sterkte en uh, misschien ook wel plezier de komende jaren hiermee. Heel veel dank. Ja, dat was uh, Ad uh, Goedenavond, Eddie van Heijem en Arnold Merkies. Die nou, jullie zijn er allebei, ja. ja. Uh, financiële woordvoerders van CDA en SP. Eigenlijk nog wel eens aan Ad Melkert uh, gedacht, uh, Eddie van Heijem? Poeh, nou, Uf. dan moet ik lang nadenken. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, mijn eerste associatie met de heer Melkert... is het einde van het, uh, het laatste paarse kabinet. Ja. Maar ik vind het nog wat vroeg om daarover te gaan speculeren. nu. Ja. En uh, Arnold uh, Merkies? Jawel, ja, we ja, hebben niet echt hele positieve ervaringen uit nee. het verleden. Verbaasd dat hij um, weer uh, is opgedolven? Nou, verbaasd, ja, ja misschien wel. En uh, ja, ook wel dat er uh, ja, nu aan een rapport wordt begonnen over de crisis. Uh, ja, goed, beter later dan nooit natuurlijk. Ja. Want wat vindt u ervan dat hij zich weer met die uh, nationale politiek gaat bemoeien? Nou, goed... Dat hij dat doet, maakt me niet zoveel uit. Het is goed dat de PvdA uh, zoekt naar een oplossing voor de crisis. Ja. Dat doen we al jaren. Ja. U bent beide nieuw als financieel woordvoerder hè, van uw partij. Uh, in ieder geval. Uh, hoe heeft u die felbegeerde portefeuille bemachtigd, uh, meneer Van Heijm? Nou, ik was in de vorige uh, periode woordvoerder uh, sociale zaken, en werkgelegenheid. Dus wel actief op het sociaal-economische vlak. Um, maar toen onze vorige woordvoerder, mevrouw Elie Blanksma, vertrok... burgemeester werd van Helmond, ben ik haar eigenlijk opgevolgd. Dat was al voor de, uh, voor de vakantie en voor de verkiezingen. U wilde dat graag. Um, ja, ik, laat ik zeggen, de uitdagingen waar we op dit moment voor staan... Uh, ja, dat, daar, uh, ze hebben heel erg mijn interesse. Maar ik denk ook dat ze zeer relevant zijn voor het politieke debat uh, op dit ja, moment. Ja, nee, dat geloof ja. ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat u gewoon de pineut bent... en dat de andere fractieleden stiekem blij zijn dat u het doet. En dat zij het niet hoeven te doen. Nou, misschien niet. Dat, dat geloof ik niet direct hoor. We hebben, uh, ik heb zelf de portefeuilleverdeling na de verkiezing als secretaris uh, mogen doen. We hebben een hele mooie uh, verdeling uh, gemaakt. Maar het is absoluut een portefeuille. Ja, kijk, alle, alle zaken waar we op dit moment over spreken, de, de ja. economische... Uh, u vindt teveel, het een mooie portefeuille? Het is een prachtige portefeuille. Ja, ja. En, en, meneer Merkies, vindt u het niet eigenlijk een hele uh, ondankbare portefeuille? Nee, ik vind het ook een prachtige portefeuille. Oh. Ja. Ik heb er natuurlijk al als uh, medewerker financiën... al uh, zes jaar mee bezig gehouden voordat ik begon. Ja. U werd meneer Eergang opgevolgd, hè, Ewoud. Ja, klopt. Ja. En wordt u nou vaak door, door uh, kennis en familie op feestjes... over die crisis aangesproken? Um, ja, maar goed, uh, kijk... Dat wat zeg is je dan? Dat is überhaupt een onderwerp um, op feestjes tegenwoordig. Dus een aantal jaren geleden was dat natuurlijk wel anders. Ja. Dus ja, dat is... Uh, en, maar wat ja, zeg je dan? Nou, daar wat zegt u dan? Mee. Um, Houdt moed mensen. <laughs> nee, nee, je probeert gewoon zo'n reëel mogelijk beeld van de situatie te scheppen. Ja. En, uh, ja, en uiteraard onze oplossingen. Ja. Goed, laten we het hebben over de actualiteit. In Brussel is afgelopen nacht besloten dat de rente voor Griekse leningen lager wordt. Hè, in de hoop dat Griekenland niet zal bezwijken onder die enorme schuldenlast. Is dat een oplossing in de goede richting? Uh, Eddie van Heijen. Nou ja, het is eigenlijk nog niet echt een oplossing. Um, kijk, ik vind het op zich begrijpelijk. Uh, het is alleen die we ook altijd hebben voorgestaan... dat we alles op alles doen om Griekenland wel bij die euro uh, te houden. Het is ja, tot de consequentie van, van um, de stap om daar samen in te stappen. En ook het, uh, ja, het nuchtere besef dat als die eurozone uit elkaar valt... en Griekenland uh, eruit zou stappen, ook de consequenties enorm zijn. Maar het op zichzelf is... Um, Laat ik zeggen, het, het doorschuiven van leningen, het verlagen van rente... natuurlijk niet het oplossen van een, een probleem. Hè. Het geeft de Grieken wat meer lucht. Ja. Um, we schoppen het blikje wat verder vooruit. Hè. heb ik een analyse die ik vandaag al een paar keer heb, uh, heb gehoord. Maar een echte oplossing is natuurlijk... Uh, het land moet uit de crisis komen. Er moet een economie weer op poten worden gezet. Het moet... Uh, cultureel, politiek, ja. institutioneel worden hervormd. De orde op zaken worden gesteld. Ja. En daar kunnen we eigenlijk nog helemaal niks van zeggen. Want uh, het rapport waar dat allemaal in zou moeten staan... wat de voortgang op die terreinen is, dat hebben we als Kamer nog niet. Nee. Meneer McKies? Ja, Met... dat is inderdaad een probleem dat we dat rapport nog niet hebben. Terwijl er maar... dus wel een akkoord ligt maar dat anders andersom moet is zijn. is het wat u betreft ja. wel een oplossing in de goede richting? Nee, want kijk, dat je op een gegeven moment je verlies moet nemen... dat is sowieso het geval. Dus daar, vandaar die lage rente. Maar dat geldt dus niet voor de private schuldhouders. Die krijgen over een aantal jaar zelfs een hele hoge rente. Dus dat is, dat is toch wel heel erg scheef. Dat je zegt, private schuldeisers die hoeven er niet aan mee te betalen... en wij met z'n allen gaan er wel aan mee betalen. Ja. En de gewone Griek, zou die hier iets aan hebben? Nee, want die gewone Griek, uh, die, um, dat geld dat wordt eigenlijk vooral gebruikt... om um, rente te betalen en om aflossingen te betalen. En het komt niet bij gewone Grieken terecht. Dat is eigenlijk ook überhaupt het probleem. Vraag het de Griek op straat. Die, um, die is eigenlijk helemaal niet blij met die hulp die wij geven. Er staan zo, zulke enorme bezuinigingen tegenover. En ook opgelegde uh, hervormingen. Um, wij maken daar de Grieken niet gelukkig mee. Nee, maar zou die gewone Griek dan wel iets aan hebben... Uh, die gewone Griek die zou um, nou aan verschillende zaken. Ten eerste, um, kijk, er moet een houdbare schuld komen voor Griekenland. Uh, dat is de voorgestelde oplossing leidt niet tot een houdbare schuld. Dat betekent dat hun overheid dus uh, problemen blijft hebben. Maar waar de gewone Griek ook vooral wat aan heeft... is uh, dat ze weer aan het werk kunnen. Uh, de 50% van de jongeren die zit zonder werk... Veel jongeren die gaan zelfs naar het buitenland om uh, daar een heil te zoeken. Dat is eigenlijk heel onwenselijk, want dan krijg je een soort brain drain... Mm -hmm. waar de, ja, de slimme mensen uh, daar weggaan en niet de economie kunnen opbouwen. En dat is toch echt nodig. En daarvoor is het ook nodig dat wij in Europa een agenda hebben van groei... waar we niet alleen maar kijken naar bezuinigingen, maar waar we ook kijken hoe Griekenland haar export uh, weer op peil kan brengen. Nou zijn er natuurlijk ook heel veel zeer rijke Grieken... die betalen weinig of geen belasting... want ze hebben het geld ook in het buitenland zitten. Heeft Europa mogelijkheden om die mensen toch belasting te laten betalen. Ik weet niet wie wil daar iets over zeggen. Nou, op, op zich um, van Heijen, hebben ja. wij die mogelijkheden natuurlijk niet rechtstreeks. Um, het zijn uiteindelijk de Grieken zelf die een eind moeten maken... aan een cultuur die ook jarenlang wel uh, gangbaar is geweest... van fraude, cliëntelisme, belastingontduiking. Een deel van de Griekse elite betaalt überhaupt geen belasting... of heeft het vermogen weggesluist naar uh, buitenlandse rekeningen. Uh, het is wel absoluut een van de, wat mij betreft... keiharde voorwaarden die we moeten... Uh, stellen bij, uh, laat ik zeggen, verdere maatregelen uh, en, en tegemoetkomingen die de Grieken krijgen. Het is ook een van de moties die we vorige week als Kamer hebben ingediend, die ook kamerbreed is ondersteund. Uh, waar minister Dijsselbloem ook mee op pad is gestuurd. Omdat het eigenlijk natuurlijk niet uit te leggen valt... dat je nu weer 70 miljoen per jaar als Nederlandse, aan de Nederlandse belastingbetaler uh, vraagt. Terwijl uh, tegelijkertijd uh, nog steeds het beeld bestaat... en ik denk terecht dat uh, de rijke Griekse elite de dans ontspringt. Dus ja. ik vind dat dat probleem echt moet worden uh, aangepakt. Ja. Um, maar ook daarvoor geldt dat we... Nog, nog geen terugkoppeling van het kabinet hebben ge, uh, gekregen... over hoe het uh, met de voortgang op dat terrein staat... terwijl al wel de mededeling is gekomen dat de Nederlandse belastingbetaler... toch weer uh, zo'n ongeveer een miljard euro kwijt ja, is. Nou we hebben de VVD en CDA lang gezegd dat het geld wel terug zou komen. Gelooft u dat nog? Of is dat een gepasseerd station? Nou, um, ik ben het eens met de inzet van minister Dijsselbloem op dit punt... dat hij zegt, um, kijk, die hoofdsom, daar schrijven we nu niet op af. Uh, de lening wordt natuurlijk wel minder waard. Je doet daar natuurlijk wel een concessie aan op dit moment. Maar we hebben in Europa de afspraak, um, de, de, de, de Nobel-out-clausule heet dat... dat Europese landen niet elkaars schulden dragen. Dat je gewoon je, als land uh, voor je eigen financiële positie verantwoordelijk bent. En dat vind ik een gezonde uitgangspositie. Uh, maar ik, uh, laat ik heel reëel zijn, uh, die schuldenbel... Uh, ja, dat is nog een donderwolk ja. die, uh, die zeker niet, niet weg is. Nee. Um, meneer Merkies-Rutte moest vandaag toegeven... dat hij in de verkiezingstijd ook over die lening aan Griekenland... te veel heeft beloofd. Ja, voor dezelfde keer. Excuus, excuus. Is hij nog geloofwaardig? Ja, nou, dat is dus duidelijk verkiezingsretoriek geweest. En ja. Um, uh, nou ja, nee, dat, dat is natuurlijk wel een probleem... als je uh, nu opeens een ander verhaal vertelt. Maar goed, kijk, het verhaal uh, dat er nu wat moet gebeuren... Um, uh, om het houdbaar te maken. Uh, daar sta ik op zich achter. Alleen, het wordt niet houdbaar. Dit is een uh, oplossing waar we um, in 2020 naar 124 procent uh, schuld ja. moeten gaan. Terwijl in uh, 2,5 jaar geleden zag men al 120 procent... zag men al als een enorm probleem voor de Griekse overheid. Dus geloofwaardig niet. Meneer, Mac Meneer nee. Van Heijem, is u nog geloofwaardig? Um, nou, ik, het is natuurlijk de derde verkiezingsbelofte op rij die, ja. uh, die eraan gaat. Dus uh, nee, ik vind dat, nou, dat daar dus... al een probleem is. Ja. Uh, ja. ja. ja maar uh, goed, laat hij daar aan, uh, aan maar, werken. Maar zou vindt ik u zeggen. dat hij nog geloofwaardig is? wil u daar nee. geen nee op zeggen? Nou ja, ik, ik vind het niet geloofwaardig. Laat ik het heel helder zeggen dat als je voor de verkiezingen... dit soort stevige uitspraken doet, dat je daar vervolgens zo makkelijk op terugkomt. En of hij zelf nog geloofwaardig kan functioneren als premier... want dat is eigenlijk wat u vraagt. Ja, ja dat wordt steeds lastiger op deze manier. En hij zal denk ik keihard moeten werken om dat vertrouwen terug te winnen. Goed. Mag ik u beiden hartelijk danken. Eddie van Heim van het CDA en Arnold Merkies van de SP. Why do I love him? He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 that's whatever he is told i'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone so is it such a problem if he's old as long as he Is it such a problem that he is old? Lianne Lahavas worstelde met deze vraag. En het nummer heette dan ook Age. Morgen begint in Argentinië het proces tegen Julio Poch. De oud-piloot van Transavia die wordt verdacht van het uitvoeren van zogenaamde dode vluchten. Hij zei er eerder dit over tegen de EO. Het is een politieke zaak. Uh, al die mensen hier uh, dat zijn gedetineerd zijn politieke gevangenen. En ik ook. Ik twijfel niet dat er wel slachtoffers geweest in, in, in die tijd. Maar dat betekent niet dat ik heb het heb gedaan. Ja, hij spreekt uh, Nederlands, want hij woont al lang in uh, Nederland. Marcel Hane van de NRC, oud-correspondent in Argentinië. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je volgt de zaken op de voet. En verder heb ik aan de lijn Dirk Lokhorst. Hij is voorzitter van de Foundation Justice voor Julio Potsch. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, Marcel Hanek. ik begin bij jou morgen begint dat proces. Wat gaat daar gebeuren? Uh, ja, Potsch staat terecht met 67 andere verdachten die allemaal verdacht worden van een aantal gruwelijke misdrijven. En. Uh, er is in totaal twee jaar uitgetrokken om deze 67 mannen te, te berechten. En morgen zullen ze beginnen met het voorlezen van de telastenleggingen tegen al die verdachten. En dat betekent concreet het voorlezen van ja, een enorme stapel papier, iets van tien telefoonboeken moet je je voorstellen. Dat gaat zeker een week duren. Oh. En uh, ja, het is niet heel erg spannend te beginnen met dat. Nee. Is hij eigenlijk aanwezig in de rechtszaal? Nou ja, naar nou heb begrip wordt hij morgen om vier uur opgehaald bij de gevangenis... en dan met de bus naar, naar het gerechtsgebouw dus een uurtje rijden... en dan, dan wachten tot het begint. Hij, ze zullen er allemaal aanwezig zijn. Ja, ja en, en zal hij wat gaan zeggen, denk je? Ik denk dat hij in het begin niet de kans krijgt om nee, iets te zeggen. Dat zal zeker nog een week duren. Ja, en wat gaan we te horen bij de ten laste ligging van uh, Potsch? Ja... Nee, potjes is een goede uitspraak, ja. Ja. ja. Aanvankelijk werd hij ervan beschuldigd dat hij iets meer dan 600 mensen... vanuit vliegtuigen in zee zou hebben geworpen. Dat was een methode die die Argentijnse groente destijds toepast... omdat ze, ja, omdat ze geen slachtoffers wilden maken, ze wilden geen martelaar creëren. Dus ze dachten, als we ze nou van een hoge afstand in zee gooien... dan, dan verdwijnen die lichamen vanzelf... En, pot zou er van verdacht worden dat hij meer dan 600 mensen ook uit vliegtuigen, vliegtuigen zou hebben geworpen. Dat werd later teruggebracht naar 144, hebben we overgezegd. En nu staat hij nog terecht voor 27 slachtoffers oh. die hij zou hebben gemaakt. Ja, Vooral die twee Franse nonnen spreken tot de verbeelding, hè? Ja, die die zijn, erbij zitten. Dat, dat is een beruchte zaak, omdat het, omdat, omdat het om buitenlanders gaat, twee Franse geestelijke. En ook omdat een paar jaar geleden pas een van die twee nonnen is geïdentificeerd. Dus haar lichaam was aangespoeld op het strand bij Buenos Aires en zij lag in een gaf en werd door die DNA-technieken... die ook in Nederland zo opzien waren, alsnog geïdentificeerd. Dus ja. het is wel een zaak die veel Argentijnen kennen. Ja. Ja. De zaak kwam op een vreemde manier aan het rollen. Potts had tegen collega-piloten bij Transavia iets gezegd... over die dode vluchten en die hebben dat doorgebriefd. En Toen is hij aangehouden in Spanje, notabene na zijn laatste vlucht... voor zijn pensionering. Welk bewijs heeft de Argentijnse justitie verder tegen Potts? Tegen hem? Ja, dat is inderdaad een, een, een terechte vraag. Ik ben de afgelopen weken in Buenos Aires geweest. Onder andere die vraagt onderzoek. En ik moet zeggen, het ziet er naar uit... Dat, dat, dat als Argentinië veel bewijs heeft tegen goede reports... dan hebben ze het tot nu toe goed verborgen weten te houden. Want... Uh vooralsnog weten we eigenlijk alleen dat inderdaad een paar voormalige Nederlandse collega's hebben gezegd dat Potsch tijdens een etentje heeft verklaard van dat hij zelf betrokken was bij, ja. bij die gruwelijke misdrijven. Later heeft hij zelf gezegd van nee dat was een misverstand. Ik heb gewoon het Argentijnse standpunt willen uitleggen. Niet dat ik daar zelf bij betrokken was. Ja. En ik heb gesproken met mensenrechtengroepen die in Argentinië ook een positie innemen in dit proces. Die de, de slachtoffers worden vertegenwoordigd door een soort NGO die ook bewijsmateriaal kan aandragen. En die zeggen dat ze wel kunnen bewijzen dat Potsch betrokken was bij deze misdrijven omdat ze een soort boekhouding hebben van destijds, die vluchten vertrokken bijvoorbeeld allemaal op een woensdagavond van een bepaalde militaire basis en op grond van de informatie die ze hebben kunnen ze vaststellen wie had er destijds dienst en iedereen werd betrokken gemaakt, dus mm. dat is volgens hun het bewijs dat Potje erbij betrokken was, maar mm. dat is materiaal dat in Nederland niet zo snel tot een schuldig verklaring zou leiden, nee. vermoed ik. Meneer Lokhorst, u bent overtuigd van de onschuld van Potje Ja, dat klopt, wat? daar ben ik van overtuigd, ja. En wat maakt u daar zo zeker van? Nou, ik heb natuurlijk met Potje in het verleden een aantal vluchten gemaakt. Ik heb ook gevlogen met de mensen die hem hebben aangegeven. En ik heb het proces gevolgd vanaf mei 2010. Toen ik voor het eerst kennis nam van een aantal uh, uh, zaken die op papier terecht kwamen... En, uh, dat heeft mij er toen besluiten om te zeggen van... ja, maar dit kan zo niet verder. Hm. Wat doet uw foundation eigenlijk voor hem? Nou, de foundation die is op zoek naar de waarheidsvinding... Met, met betrekking tot de achtergronden van de heer Potsch. En daarnaast verzamelen we dus wat, wat geld en sponsors... om zeg maar, de gerechtelijke kosten van het proces te kunnen betalen. Ja, want kan die familie dat financieel nog dragen? helemaal niets meer dragen op dit moment. Uh -huh. Nu kunt u wel nagaan dat uh, ook een afstand van 11.000 kilometer van Nederland naar Argentinië, dat is uh, al uh, moeilijk te bekostigen op de ogenblik uh, voor de familie. En, uh, uh, met betrekking tot uh, de prijzen van huizen die in elkaar zakken, wordt het uh, nog een stukje moeilijker. Als ze overwegen om hun huis te verkopen? Uh, daar hebben ze wel aan gedacht, maar het, waar, het huis staat onder water, dus uh, dat heeft uh, nee. geen kans, uh, heb ik begrepen. Nee, en uh, hoe gaat het nu met hem? Met hem gaat het niet goed, hè. dat nee. kunt u zelf zien. Zelfs op de laatste uh, uh, plaatjes die gemaakt zijn door een vandaag, door middels van Arnold Karskens, zie je dus een, een, een forse verslechtering van zijn toestand plaatsvinden. Ja, en Marcel Hane, heb jij contact met hem gehad onlangs? Hoe zit er hij erbij volgens jou? Ja, ik heb hem een jaar geleden bezocht. en heb mezelf die gevangenis ingesmokkeld waar hij uh, al twee jaar vast zit. En uitgebreid met hem kunnen praten. Ik moet zeggen, hij maakt nog steeds, al toen en nu ook nog wel... hij maakt nog steeds een, een, een, ja, een dapper indruk. Het is iemand die, uh, die overtuigd is van zijn onschuld. En, uh, en dat ook met verven weet uit te dragen. Hij zit er ook niet zo heel slecht bij. Hoor. Het is een enorme gevangenis met... Uh, een paar duizend gedetineerden, maar al die voormalige militaire gevangenen... die zitten op een betrekkelijk comfortabele vleugel. Ze hebben allemaal een eenpersoonscel en ja, die zitten er warmpjes bij. En ze worden ook door de, door de bewaarders redelijk goed behandeld... omdat ze het, het, het, niet het, het, zeg maar het ordinaire tuig zijn wat op die andere afdelingen zit... Ja. al die lijmsnuivers en drugsdealertjes. Dus, ja. En zij noemen zich inderdaad allemaal politieke gevangenen. Ja. Zij vinden dat ze, dat ze slachtoffer zijn van een politiek proces. En kan hij op grond van wat er nu ligt in Argentinië veroorde, veroordeeld worden, denk je? Ik kan me voorstellen, hij maakt zichzelf grote zorgen. En dat kan ik me wel voorstellen. Argentinië is geen bananenrepubliek. Het is een land met een professioneel gerechtelijk apparaat. En het land doet zich doet enorme inspanningen om, om de schurkenstreken van die groente te berechten. En daar is het voor te prijzen. Daar, dat, dat, dat doen ze echt heel professioneel. Maar aan de andere kant is er inderdaad een grote politieke druk om, uh, om schuldigen te vinden. En uh, vooral sinds 2003, toen de amnestiewetten die aanvankelijk van kracht waren, werden ingetrokken... is deze regering er veel aan gelegen om, om schuldigen te vinden. En deze regering is een linksregering in een sterk gepolariseerd land. En, ja. Een regering die vroeger sympathiseerde met de mensen die destijds de militairen uh, bestreden. Dus uh, wat dat betreft uh, kan ik me voorstellen dat, dat POG, uh, uh, daar uh, niet, niet altijd somber over is. Meneer Lokos, ja. bent u somber over de afloop? Ja, daar ben ik uh, bijzonder somber over, moet ik zeggen. En uh, daar doen we onze uiterste best. Over, we hebben dus frequente contact met de heer Knopse, die weer zeg maar, contact heeft met Buitenlandse Zaken. Ja, dat is zijn advocaat hè, in Nederland. Advocaat. En ja. er loopt op het ogenblik nog steeds een kort geding. En alle wensen, redelijke wensen die wij hebben gesteld, die zijn nog steeds niet allemaal ingewilligd. Uh, dus dat hadden we nog steeds uh, gaande. En uh, wij maken ons uh, bijzonder veel zorgen over de goede oports en zijn uh, toekomst. Is... Beden ook gezien het uh, antwoord uh, wat ik uh, vanmiddag uh, aanschouwde op de televisie bij één Vandaag van uh, dokter Bout. Uh, die maakte toch nog een opmerking van uh, ja, uh, of die een eerlijk proces zou krijgen. En dan uh, moet dokter Bout toch eventjes twijfelen. En dan komt hij uiteindelijk tot de conclusie dat hij zegt van ja, het kan... En uh, Dan er moeten er wel een aantal dingen gebeuren. Uh, maar hij geeft ook aan dat het, uh, het, het schadelijke effect uh, ja. zeg maar, van de jonge die uh, en ook de politiek die graag willen zien dat er een veroordeling komt... Uh, dat, uh, dat uh, boven zijn hoofd hangt. En dat, uh, dat is geloof ik nog niet weggenomen. Nou, we, zullen het, uh, we zullen het afwachten. Hartelijk dank beiden, Marcel Hanen en Dirk Lokhorst. about Good Night, Girl was dit van Wet, Wet, Wet. We gaan even luisteren naar een fragment uit de Lord of the Rings-trilogie. Orks die honger hebben en wel zin hebben in een hapje Hobbit. I'm starving. We ain't had nothing but maggoty bread for three stinking days. Yeah. What about them? They're fresh. They are not for eating. What about their legs? I don't need no's. Oeh, they look tasty. Dat was je. They look tasty. Ja, zo klinken die orks. Hopelijk heeft u ze nu weer even scherp op uw netvlies. Want hier in de studio is een van die mensen die die orks zo eng maakte. Rogier Samuels van het Nederlandse special effect effectbedrijf real. Hartelijk welkom. En je hebt een iPad hier liggen. En heb je, die ork heb je nou precies erop staan. Dus ik, ik, toen ik het hoorde, kon ik meteen dat griezige, griezige glibberige, enge gezicht zien. Hè? Die, want die heeft u gemaakt. Ja, klopt. Ja. Samen met heel veel mensen hoor niet alleen. Ja, een, nee, dat uh... begrijp ik. Zoiets doe je niet alleen. Maar goed, waarom bent u hier? Omdat morgen in Nieuw-Zeeland de Hobbit in première gaat. En dat is de opvolger van de Lord of the Rings-trilogie. Hoewel opvolger, eigenlijk is het meer een proloog, hè? Een prequel, ja. Ja. Inderdaad, het, uh, het boek speelt zich ook af voor The Lord of the Rings. Ja. Hij geschreven door Tolkien als een kinderboek, ja. eigenlijk. En uh, Peter Jackson wilde dat graag eerst regisseren... alleen die rechten waren toen nog niet vrij. Dus deed hij eerst Lord of the Rings. Ja, en daarna pas The Hobbit. Ja. Maar goed, het ma maakt het heel veel uit ik kan hem toch wel loszien ook, hè? Die Op filmen. zich wel, jawel, ja. jawel. Maar goed, en die Hobbit heeft u dus ook weer uh, meegemaakt ja. en meegewerkt, hè? Ja, ja, ja. ja wat, wat hebt, wat, komen dat daar komen er geen orks in voor, waarschijnlijk. Ook weer. O ook ja, weer, ook toch? Weer, ja. Dus want, wat hebt u gemaakt? Want ik, ik zeg net, hier ligt een iPad met een ork. Kunt u iets laten zien? Of? Uh, ik kan, voor radio kan ik wel wat laten zien. <laughs> <laughs> voor televisie <laughs> zit er een strik, st strikt embargo op. Ja, dus via de dus, webcam uh, kan het ook niet? Nee, nee, nee. nee, nee, nee niet. Is het zo geheim? Er mag helemaal niets naar buiten worden gebracht? Nee, nee het is heel, heel streng. Dus heel streng. alleen bijvoorbeeld zo'n ork dat kan dan wel, want die zat ook al in de Lord of the Rings. Precies, dus ja. dat, dat kunnen mensen dan weten. Maar goed, maar wat is er dan verder gemaakt wat we niet mogen zien, maar wat je wel kan beschrijven? Uh, dit keer voor de hobbit hebben we ons geconcentreerd op de dwergengezichten ja. en de hobbitvoeten. Ja. En hobbitvoeten waren anders uh, dan de hobbitvoeten voor The Lord of the Rings. Waarom? En eigenlijk kwam dat als een vraag vanuit de productie. Die wilden een, uh, een makkelijkere hobbitvoet om elke dag aan en uit te trekken op set. Ja. Een, de... ja. ja. een soort laasje. Ja. Precies. Een soort schoen eigenlijk. Ja. Ja. Ja. In eerste instantie voor The Lord of the Rings was het een, uh, een, een protege. Een schoentje die geplakt werd. Nou, dat duurde drie kwartier. En aan het einde van de dag nou, gooide je dat weg. Dus het was heel veel werk ja. om al die voeten te maken. En en nu wilden ze eigenlijk een soort kaplaars. Ja. En het is natuurlijk makkelijk om dat te vragen, maar het is en, en iets anders zegt dat, om dat En zegt de regisseur dat dan? Hé, hey, maak een verzin eens wat nieuws, want dit beviel toch niet? Ja. En dan, uh, Zo en, makkelijk gaat dat. En, ja. dan, en dan moeten wij maar uitzoeken hoe dat dan moet. En dan lukt dat altijd? Uiteindelijk lukt het wel, ja. ja. En hoe zien, die, hoe zien die voeten eruit eigenlijk, van die hobbits? Het zijn grotere voeten, uh -huh. langer en hariger. Uh -huh. En uh, ze hebben altijd veel te korte broeken, van die driekwartbroeken, broeken, zodat je dat goed ziet. En uh, nou ja, het heeft een aantal maanden gekost om, om dat te ontwikkelen totdat dat werkte. Is dat nou ondankbaarder dan aan zo'n orkgezicht werken? Een voet? Nee, uiteindelijk niet. Omdat het, uh, uiteindelijk is het vrij dankbaar als mensen het niet zien in de film. He, als ze niet heel erg letten op wat het is. En met een ork is dat lastig, omdat het natuurlijk iets is wat niet bestaat. Maar ik hoop dat met de dwergen dat mensen niet heel erg op die gezichten gaan letten. Ja. Want elke dwerg zit vol, geplakt met protheses. En ja. dat is ook iets anders wat we gedaan hebben. Ja, maar je wilt toch wel graag dat je werk gezien wordt? Ja, je ja. wilt wel dat het gezien wordt. Maar als het, als het niet wordt opgemerkt, is het eigenlijk beter. Ja? ja. Want die dwergen die, die hebben een groter uh, aandeel hè, in de film. Klopt, ja. Dus dat betekent eigenlijk dat jullie werk... Ja, het is niet zomaar een klein dingetje. Nee, nee het zijn er dertien. En uh, elke dwerg heeft wat. En, uh, en ook daarvoor geldt dat wij een, een onderdeel hebben gedaan niet wengen. Ja. Ja, het is uh, zo'n grote productie dat er allemaal verschillende departementen zijn die wat doen. Dus ja. er is een design department, hè, die ontwerpt het. En dat doe je dan uh, hier in Nederland of ga je daarvoor naar daarvoor dit... gaan we naar Nieuw-Zeeland. Want ja. daar is die film ook weer opgenomen. Precies. Ja. We gaan even naar een trailer luisteren, want die is er al wel. Far to the east over ranges and rivers lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. I like visitors as much as the next hobbit. But I do like to know them before they come visiting. Mr. Baggins, at your service. Hm? Ja. Um, een enorme Hollywood-productie natuurlijk weer. En uh, die special effects waren daar natuurlijk echt fantastisch. Het, het moet al, allemaal heel erg geheim. De vraag is natuurlijk toch... hoe heeft zo'n bedrijf in Nederland zich daartussen gewurmd, gewerkt? Nou, dat gaat wel terug naar Lord of the Rings... Ja. En uiteindelijk hebben we daarop gesolliciteerd. Dat was een project wat langskwam. En, uh, en daar hebben we ons voor aangemeld. En dat duurde een hele tijd voordat het echt doorging. Het is nog van studio veranderd ook. Want het begon met Miramax en het is geëindigd met New Line Cinema. En uh, ja, we waren een van de weinig gelukkigen die daartussen Maar ja. wat, wat, wat laat je dan zien om, om, om, om die mensen duidelijk te maken dat je heel goed bent? Een portfolio. Mm -hmm. En dat is belangrijk in dit vak. Niet of je nou een gymnasium hebt gedaan of een schoolverlater bent. En een gedrevenheid natuurlijk. En wat ons voordeel was, is dat we uh, uit Europa komen... en dus uh, hands-on zijn op alle, alle gebieden. We zijn heel allround. Ja. En dat is wat er nodig was. Want er was voor de Lord of the Rings een groot budget. Maar voor wat er gemaakt moest worden, eigenlijk een beperkt budget. Ja. Je zei net, gymnasium hoef je er niet voor te hebben. Maar bestaat hier eigenlijk wel een opleiding voor? Hoe... Tegenwoordig zijn er wel wat opleidingen. Maar In mijn tijd niet, niet zo. Nee? Je, hebt het, je, bent, je hebt het allemaal zelf uh, vervoerd. Ik ben autodidact, ja. Er ja, staat hier ook een fantastische uh, poe, poezekop die je hebt meegenomen. Die mogen we dan wel zien. Waar komt die uit? Deze komt uit een uh, commercial voor dierenbescherming. Okay. En dit was een maskertje wat een, uh, een zesjarig meisje op had. Mensen ja. die dat willen zien, die kunnen deze wel op de webcam deze zien. wel, ja. Maar is, is, is dit nou uniek in Nederland, dat, dat bedrijf van jullie? Of zeg je nee, daar zijn Nederlanders in het algemeen goed. En er zijn meer van dat soort bedrijven. Er zijn uh, twee bedrijven in Nederland. En er zijn een aantal freelancers die het doen. Uh, uh, en we hebben, uh, ja, de collega's die we hebben, die werken toch ook wel een beetje wereldwijd. Mm. En uh, ja, Nederlanders staan wel goed aanschrijven wat dat betreft. Ja. Ja. Het budget is wel een beetje omhoog gegaan, hè, sinds de Lord of the Rings. Ja, iets. <laughs> ja, zo? <laughs> nee, echt, echt grandioos. Lord of the Rings ja. begon met 90 miljoen Amerikaanse dollar per film... Ja. Uh, en dat is uh, nadat de eerste film uitkwam wel iets opgeschroefd door. En deze twee films, wat er nu drie worden trouwens... Worden er drie dan weer van de, er de drie, drie, echt ja. ja, er is zoveel materiaal geschoten ja. dat ze er drie van kunnen maken. Maar dat begon met volgens mij een half miljard. Ja. En ja, daar zijn ze ook al ver overheen. Dus dan. jullie zijn rijk? Nou, dat zou mooi zijn. Het <laughs> zou mooi zijn als we een percentage hadden. Maar nee. nee, is dat niet zo? Nee hoor, nee. nee. We zijn een van de velen die... Uh, ja, hebben mogen werken aan deze productie. Oh, zo, zo, zo voel je dat? Ja, zo moet je dat, je dat het ook een eer doen. is om, ja. om eraan te werken? Absoluut. Ja. En ja. gefilmd in 3D, hè, dit? En dat was natuurlijk bij die, bij die Lord of the Rings niet zo. Maakt dat het nog anders? Het maakt het moeilijker, absoluut. Ja, ook omdat het uh, een hele hoge resolutie is. Dus ook nog eens uh, niet meer standaard 24 frames... maar 48 frames per seconde, wat niet eerder is gedaan. En uh, dat zorgt ervoor dat alles zo scherp in beeld komt... dat ja, eigenlijk iedereen heeft er, uh, alle departementen hebben er last van. Om ja. het zo wat, wat, voor, wat voor last heb je dan? Bijvoorbeeld een, uh, een pruik die wordt opgeplakt, die heeft een rand. En die rand, ja, die, die zie je nu. Ja. Dus die rand moet korter. Ja, en jij ziet hem. Ja, de toeschouwer ook ja? wel. Ja, het, is, uh, het is belangrijk dat je dat soort dingen niet ziet, omdat het, als je het als toeschouwer wel ziet, dan word je uit het verhaal getrokken. Ja, en die Peter Jackson, die regisseur, die staat er, onbekend dat het een enorme perfectionist is, hè? Ja, Heb je klopt. daar wel eens last van gehad? Uh, nou, wat fijn is, is dat je, uh, als je een testmake-up doet op het werk, dat je dan uh, met hem in een bioscoop met een 3D-bril op gaat kijken hoe het eruit he? ziet. En dat je dus uh, uh, he, je werk kunt verbeteren voordat er überhaupt echt ja. wordt gefilmd. Dus je hebt ook echt wel contact met hem? Ja, we gaan niet bij elkaar op de koffie, maar ja, op Goed. dat moment. Oh, Oké. Okay. Uh, nou ja, veel groter kan het niet meer worden, hè, voor uh, Unreal... Nee, we zitten misschien wel een beetje op de is max, ja, ja? Misschien wel. maar er, zit nog wel, er is pas bekend geworden dat Disney Lux Arts heeft overgenomen ja? en, en dat er weer drie nieuwe Star Wars films aankomen. Ja, dan kan je natuurlijk wel aankomen met dit op je cv. Het zou, het zou leuk zijn als we daar iets voor kunnen doen, ja? want dat is wel een beetje waar we door begonnen zijn in de industrie, de originele Star Wars films. Ja, maar goed, ik bedoel, dit is wel een goede aanbeveling toch? Ja, zou, zou, zou, zou moeten zijn. Zou het we toch wel moeten ja. zijn? Ja, niet zo bescheiden, zeg hé. Hey, jullie hebben twee Oscars gekregen. Nou, we hebben, we hebben meegewerkt om uh, de Water Workshop en Richard Taylor aan een Oscar te helpen. Ja, oké. Okay. Goed, morgen begint hij uh, te draaien in uh, Nieuw-Zeeland. Heb jij hem al gezien? Ik heb hem nog niet gezien, maar nee. er komt heel snel veranderingen. Huh? Nou, spannend. Goed, en in Nederland gaat hij uh, dan uh, op 12 december in ja. Oké, okay, Rogier Samuels, uh, dankjewel. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Ik betreur dat en ik zal daarvoor komende week de Tweede Kamer mijn excuses aanbieden. Excuus, dat hoort ook de leiderschap te zeggen, excuus. Maar nogmaals, u heeft gelijk dat ik dat anders had moeten doen. Daarom zou ik mijn excuus niet maken. Excuses is een beladen woord. Ik vind uiteindelijk dat het die term mag hebben. Als u vraagt, heb je de hele belofte gehandhaafd? Dat zeg ik u eerlijk? Nee, niet de hele belofte kan ik gestand doen. Ja, vandaag was het weer raak. Premier Rutte die verontschuldigend toegaf dat hij een belofte niet was nagekomen. Goedenavond, Roos Vonk, hoogleraar ja. sociale psychologie. Hij zegt wel erg vaak sorry, hè? Ja, hij, hij, hij zegt sorry als hij ook echt niet anders meer kan. He, dat is natuurlijk al eerder gebleken, dat hij, uh, ja, dat hij zich gewoon vergist heeft. En het zou heel raar zijn als hij dan geen sorry zei. Kan de een dat makkelijker dan de ander sorry zeggen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er mensen zijn... die daar meer moeite mee hebben dan Rutte. Maar dat is natuurlijk ook zo, en dat is de keerzijde... Rutte is wel iemand die heel expliciet communiceert. Hij is duidelijk. Hè? Dat hebben we tijdens Rutte 1 bewonderd in hem. En iemand als Balkenende zou nooit in deze situatie komen... want die was altijd zo vaag dat je hem nooit vast kon pinnen van... ja, maar je hebt iets gezegd wat niet klopt. Is er een groot verschil tussen sorry zeggen op je werk, in functie of in het dagelijks leven? In je privé? Mm, ik kan me voorstellen dat sorry in je privéleven... dat je dat vaak doet omdat je ook echt spijt ervan hebt... Dat, je, dat er iets is gebeurd waardoor je iemand gekwetst hebt... of iemand het misleidt of wat ook. En dat het je dan spijt. En dat publieke sorry, dat is natuurlijk een beetje anders. Wat is als ik nou niet zeg dat ik me vergist heb... dan sta ik heel erg voor gek. En als ik... Zeg dat ik niet gisteren sta, ik iets minder voor gek. Ja. Goed, hij kan geen kant op. Nog even iets anders. Morgen verschijnt het definitieve rapport eh, over uw collega Diederik Stapel. Over zijn onderzoeksfraude. Zou het nee. goed voor hem zijn als hij morgen ook nog weer sorry gaat zeggen? <lacht> nou, dat heeft hij al gedaan. Hè? Ja, Ik denk dat hij nog wel heel wat keertjes sorry zal moeten zeggen. Ja. <lacht> Oké, okay, dankjewel, Roosvonk. Graag gedaan. Dag. Ja, het eind van de uitzending. Zometeen natuurlijk Casaluna, daarin te gast Claire Boonstra... een van de oprichters van Layar. Dat is een smartphone-app. Ze heeft inmiddels een nieuwe passie ontwikkeld. Ze wil het onderwijssysteem verbeteren. Op de dag dat de Nationale Jeugdraad een petitie aanbiedt... over duurzaam onderwijs met onder andere tablets... praat Guilaine Plag met haar. En morgen is hier Clary Polak. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor me te gaan.